12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, bij de behandeling van de mediabegroting... in de Tweede Kamer komt de oppositie vanmiddag met aanvullende plannen. Verder een mediaforum met Melo van Hintem en Aard van de Heuvel... en nu het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag, onrust in Thailand, demonstranten bezetten ministerie. Schrijver Gerrit Krol overleden. En werknemers werken vaker thuis... Vanaf de Noordzee komen wolkenvelden en wat lichte buien het land binnen... en soms breekt even de zon door. Zes tot acht graden wordt het en dan waait een zwakke tot matige noordenwind. Morgen weinig verandering, dan is het zelfs iets kouder. Onrust in de Thaise hoofdstad Bangkok. Honderden demonstranten hebben het ministerie van Financiën daar bezet... en betogers belagen ook andere gebouwen van de overheid. Correspondent Michel Maas nu. Michel, wat is er aan de hand? Nou ja, die demonstranten die willen eigenlijk niet minder dan dat de regering aftreedt... en vooral uh, de minister-president uh, Yingluck Shinawad... de zus van de afgezette en gehate premier Taksin. Maar uh, ja, dat is wat ze voor elkaar willen krijgen. Ze hebben alleen niet de miljoen mensen op de been kunnen krijgen die ze beloofd hadden. Dus nu doen ze met het kleine beetje wat ze wel hebben, dat zijn er enkele tienduizenden... Proberen ze zoveel mogelijk schade aan te richten ja. en ja, ze zijn het ministerie van financiën binnengegaan omdat uh, dat volgens hun het hart is van de hele taxin-familie-business, zoals zij het dan noemen. Ja. En zij hopen dus door, door dit soort vernijzige kleinere acties. Uh, toch hun doel uh, gedaan te krijgen. Zeven jaar geleden is uh, Taksin afgezet en nu komen ze met, uh, met demonstraties. Maar dat is naar aanleiding uh, van iets recents. Hè? Een, een amnestiewet waar, uh, waar China Water mee bezig is. Ja, precies. Dat, uh, die, die amnestiewet die heeft uh, dit allemaal teweeg gebracht. De amnestiewet is inmiddels ingetrokken dat uh, uh, dat hebben de demonstranten wel voor elkaar, maar ze vinden dat nog lang niet genoeg. die amnestiewet die zou, uh, een soort, zou gratie hebben gegeven aan Taxin. Ja. Naast een hele hoop andere mensen die zich ook met uh, misdrijven en corruptie hebben bezig gehouden. Maar vooral Taxin, die werd dus. Uh, die zou dus vrijkomen. Die is veroordeeld tot twee jaar wegens corruptie. En die is sindsdien uit Thailand weggevlucht. Omdat hij niet de gevangenis in wil. En hij bestuurt volgens deze demonstranten vanuit het buitenland nu de regering. Ja. Want zijn zus is premier. Maar die doet gewoon wat hij haar vertelt. En uh, eigenlijk is dit dus gewoon een verlengstuk van Taksins regering. Hij regeert eigenlijk nog altijd, zeggen de demonstranten. Uh, het zijn de grootste protesten sinds uh, in drie jaar geleden de rellen waren. Uh, daarbij vielen tientallen doden. Is dat vergelijkbaar met elkaar, van wat er nu speelt en wat er in 2010 speelde? Nou, het is de andere kant die nu demonstreert. Drie jaar geleden waren het de aanhangers van Taksin die demonstreerden. En die hadden een uh, protestkamp in Bangkok opgericht. En die zaten daar al twee maanden. En die weigerden weg te gaan. En die zijn toen met bruut geweld uh, door het leger. Uh, zijn die daar weggejaagd. En daarbij zijn inderdaad die doden gevallen. Maar de groep die nu demonstreert, die, uh, die rekent op steun bij het leger. Want uh, ja, datzelfde leger heeft in 2006 Taksin opzij gezet. En mensen hopen nu dat ze weer de steun van het leger krijgen. Er werd ja. zelfs openlijk opgeroepen aan het leger. Kom, help ons uh, dit, dit even te klaren. Ja. Ze willen weer een koep als het even kan. En uh, ja, deze mensen hoeven dus niet zo bang te zijn voor het leger als de roodhemden drie jaar geleden. Ja, en, en het leger tot nu toe, dat, dat blijft in de, in de kazernes, dat houdt zich nog rustig? Ja, dat houdt zich nog rustig. Uh, tot nu toe wacht iedereen een beetje af. Uh, er zijn berichten dat mensen op dat ministerie dat nu bezet is... wel uh, hebben staan zwaaien aan de ramen, uh, de, de ambtenaren daar... en dus steun zouden betuigen aan ja. deze demonstranten. Maar ja, dat, dat is uh, nog steeds uh, vrij onschuldig. De vraag is alleen hoe ver deze demonstranten kunnen doorduwen... Uh, hoeveel acties ze kunnen voor elkaar krijgen... om de premier inderdaad onder druk te zetten. Michel Maas, dankjewel. Grote mediabelangstelling vanochtend op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar werd een persconferentie gegeven... door premier Rutte, minister Timmermans en de burgemeester van Den Haag van Aartsen... Dan wordt er wel vaker persconferentie gegeven. Deze had dus uh, ja, heel veel belangstelling. Verslaggever Wilco Boom, waarom al die drukte? Het gaat om een, ging om een persconferentie over de grootste internationale conferentie... die er ooit in Nederland is gehouden. Om even een paar cijfertjes te noemen. Uh, 53 landen komen er naar die, uh, naar die, naar die topontmoeting. Uh, vier internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties. Uh, er doen zo'n 5000 delegatieleden aan mee. Er komen 3000 journalisten uit de hele wereld op af. En dat speelt zich dan allemaal af op 24 en 25 maart volgend jaar... op de Nuclear Security Summit in Den Haag, in het World Forum. En dat is een topontmoeting niet over atoomwapens... maar over betere beveiliging van nucleair restmateriaal... uit de industrie en uit ziekenhuizen. En daar komen duizenden mensen op af. Pers, media, VN. Uh, wat gaat het allemaal kosten? Ja, dat gaat 24 miljoen euro kosten. Exclusief de kosten van de beveiliging. En die kosten worden geheim gehouden omdat kwaad...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 qua uh, uh, ja, onze opstelling in de wereld op deze onderwerpen, onze eigen nucleaire sector, ons eigen belang... Samen met andere landen natuurlijk. Dat is een wereldbelang, maar ook een belang van Nederland. Eh, toch eigenlijk alle redenen hebben om het te organiseren. Premier Rutte vanochtend in Den Haag. Welkom. een top niet over atoomwapens zeg je, maar over nucleair restmateriaal. Wat, wat voor probleem hebben we daarmee? Het grote probleem daarmee is de beveiliging van dit materiaal. En het risico dat het in handen komt van terroristische organisaties... die er een vuile kernbom mee zouden kunnen maken. Nou, de conferentie die moet leiden tot afspraken tussen de deelnemende landen... over een betere beveiliging en bijvoorbeeld ook over wederzijdse inspecties zegt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken.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 Ja, overigens komen een paar notoire probleemlanden niet naar de conferentie. Denk bijvoorbeeld aan Noord-Korea en denk aan Iran. Maar hun aanwezigheid zou het bereiken van een akkoord... naar verwachting ernstig bemoeilijken. En daarom wordt het als uh, voordeel gezien dat ze er niet bij zijn. Mm. Veel wereldleiders ook uh, volgend jaar. Uh, betekent dat ook dat we de president van Amerika kunnen verwelkomen? Nou, het is formeel nog niet bevestigd dat Obama komt. Maar het kabinet rekent op zijn komst... aangezien hij ook de initiatiefnemer is van deze Nuclear Security Summit. Ja, dan en, kun je niet wegblijven. Uh, nee, en uh, het kabinet is natuurlijk zo trots als een pauw dat Obama komt, want dat levert weer een hoop extra mediabelangstelling op voor Nederland. Maar officieel moet het Witte Huis dus bekendmaken of hij wel of niet komt. En vandaar dat premier Rutte vanochtend zei dat Nederland geen contra-indicatie heeft. Nou, en dat betekent dan dus eigenlijk gewoon hij komt. En dan kunnen die kosten voor de beveiliging ook wel eens wat, uh, wat verder oplopen, die ze toch geheim houden. Want daar Precies je niks over zeggen. Welkom, boom. Dankjewel. Dit is het NOS-journaal, het door megens. Schrijver Gerrit Krol is overleden op 79-jarige leeftijd. Hij schreef meer dan 50 romans, verhalenbundels, dichtbundels en essays. Als romanschrijver debuteerde hij in 1962 met De Rokken van Joyce Scheepmaker. Schrijver Ad Zuidrends schreef een biografie over Gerrit Krol. Goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer hoorde u van het overlijden van uw vriend? Uh, gisteravond. Gisteravond werd ik... Uh door de uitgever gebeld. Ja. Die was door de familie ingelicht. Ja, ja. ik wist al eerder uh, vrijdag al dat hij uh, in coma was... en daar niet meer uit zou komen waarschijnlijk. Dus ik was wel erop voorbereid. Het kwam niet als een verrassing? Uh, nee. Nee. nee. Als u aan uh, Gerrit Krol denkt, wat, wat blijft u dan het meeste bij? Uh, een, een, een veelheid. Uh, uh, hij was iemand die een brede interesse had... en daar ook op een scherpzinnige manier over kon schrijven... Ja. Uh, ieder boek van hem uh, heb ik weer met veel ja, uh, verrast genot gelezen. Uh, of het nu zijn gedichten waren, of zijn romans, of uh, zijn columns, essays. Hij was een groot columnist, vond ik. Uh, dat verdwijnt soms een beetje achter de vele romans die hij geschreven heeft. Uh, en de, datgene waarover hij schreef, dat was buitengewoon uiteenlopend. Je zou het kunnen typeren van wiskunde tot weemoed. Want die wiskunde, dat was zijn achtergrond eigenlijk, hè? Ja, hij behoorde tot de eerste generatie computerprogrammeurs in Nederland. Zijn, zijn laatste boek verscheen in 2007... over uh, de ziekte waaraan hij leed, uh, Parkinson. Ja. Uh, Duivelskermis heet het. Wat, wat voor boek ja. is dat geworden? Uh, dat is een uh, roman... Uh, waarin je in het hoofd van iemand zit die uh, Parkinson heeft. Dat wordt niet zo verteld, maar daar kom je langzaam zeker achter. En uh, bij de behandeling van Parkinson hoort... Dat je spookbeelden ziet, dat je mensen ziet die er niet zijn. En ook tegelijk dat je er op allerlei andere momenten van bewust bent dat die er niet zijn. Dus je zit eigenlijk in een verschrikkelijke spagaat. En dat zit die hoofdpersoon, maar dat wordt niet over hem verteld. Dat ervaar je als lezer met hem mee. Mm -hmm. Dus je raakt als lezer op allerlei momenten net zo in de war als dat personage is. Dus ik ken weinig boeken waarin een ziektebeeld zo overtuigend van binnenuit uh, beschreven is als uh, duivelskermis. Ja. Ad Zuiderend, ik, uh, ik dank u wel dat u met ons even wilde stilstaan... bij het overlijden van, uh, van uw vriend uh, Gerrit Krol. Ja. En ik, uh, ik dank u wel voor de tijd. Ja, graag gedaan. Dank u. Goedemiddag. Dag. De ontsporing van een goederentrein bij Twentse Borne... begin deze maand is heel waarschijnlijk veroorzaakt... door een gebroken wielband. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld op vragen van de SP. Wielband is het stalen loopvlak van een treinwiel. De inspectie onderzoekt het ongeluk... en voor de zomer van volgend jaar moet onder meer duidelijk zijn... waardoor de breuk in die wielband is veroorzaakt. En ondertussen worden alle wagons met ditzelfde wieltype gecontroleerd. Goederenwagons met wielbanden mogen al sinds 2011 niet meer aangeschaft worden. En versleten wielen die mogen niet meer van nieuwe wielbanden worden voorzien. Restaurant De Leest in Vaassen krijgt een derde Michelinster. Dat is bekendgemaakt door de organisatie achter de toekenning. Nederland telt daarmee net als vorig jaar twee restaurants met drie sterren. Zoals restaurant De Libreye houdt namelijk zijn drie sterren. En Oudsluis in Zeeland gaat dicht. Bijna één op de drie werknemers heeft afgelopen jaar één of meer uren thuisgewerkt. Het aandeel thuiswerken is de afgelopen jaren gegroeid. In 2005 ging het nog om één op de vier werknemers, blijkt uit onderzoek van het CBS... Mensen die geregeld thuiswerken zijn gemiddeld zo'n zes uur per week bezig voor de baas. CBS over de stijging. Het heeft waarschijnlijk te maken met de technische mogelijkheden. Het wordt ook steeds belangrijker, steeds meer vrouwen werken. En die vragen om flexibiliteit in het werken. Toch wordt thuiswerken niet genoemd als wat veel mensen heel belangrijk vinden. Maar er zijn wel heel wat mensen die zeggen dat het wel beter geregeld zou kunnen worden. Vooral in het onderwijs wordt veel thuisgewerkt. Ruim twee derde van de leraren en onderwijzers werken minstens één uur per week thuis. Kledingfabrikant Coolcat is kwaad over uitspraken van minister Ploemen. Ze beschuldigt Coolcat, Vibra en Prenatal van het laten maken van kleding in Bangladesh op plaatsen waar personeel wordt uitgebuit. Bedrijven zouden iets moeten doen aan de rechten van textielarbeiders, vindt Ploemen. Volgens Coolcat-directeur Kaan weet Ploemen de media wel te vinden, maar de bedrijven niet. Als een zeemeeuw scheidt ze op ons hoofd en vliegt ze door, zegt Kaan. Volgens hem zijn de slechte arbeidsomstandigheden in Bangladesh mede ontstaan door het beleid van de EU. Real Madrid lijkt het de komende tijd zonder verdette Cristiano Ronaldo te moeten stellen. Ronaldo was vandaag in het ziekenhuis en daar bleek dat de Portugees een hamstringblessure heeft opgelopen. Real Madrid laat weten dat er schade aan de achterkant van de linkerdij is geconstateerd. Precieze ernst is nog niet duidelijk. Maar Ronaldo mist in elk geval de voorbereiding op een duel met Galatasaray in de Champions League. Manon Bollegraf stopt als captain van het Nederlandse Fedcup-team. Zeg maar de Davis-cup-ploeg voor vrouwentennissers. Bollegraf was sinds 2006 captain, maar haar aflopende contract wordt niet verlengd. Tennisbond wil dat het Fedcup-team de komende jaren intensiever begeleid wordt. En aan die wens kan Bollegraf niet voldoen. Ado Den Haag kon niets doen aan de slechte grasmat... die begin dit seizoen in het stadion van de club lag. Dat concludeert de aanklager betaald voetbal... na bestudering van rapporten en na reacties. De thuiswedstrijden van Ado tegen Vitesse en Heerenveen werden afgelast... omdat het veld niet bespeelbaar was. De inhaalwedstrijd tegen Vitesse ging wel door... maar het veld zat toen vol kale plekken en leek meer op een zandbak. Vanwege de aanhoudende problemen ligt er intussen een kunstgrasveld. Volgens de aanklager valt Ado de afgelasting van beide duels niet te verwijten... En dus komt de club er zonder straf vanaf. Inmiddels 14 over 12. Dit was het uitgebreide NOS journaal Belangrijkste nieuws uit dit bulletin. Tienduizenden demonstranten in Thailand eisen het vertrek van de premier. Betogers zijn onder meer het ministerie van Financiën binnengevallen. De schrijver Gerrit Krol is overleden. Iemand met een brede interesse die daar op een scherpzinnige manier over kon schrijven... zegt zijn vriend Ad Zuiderend. En restaurant De Leest in Vaarse krijgt een derde Michelin Michelinster...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 NCRV Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Onderzoeksjournalist Wil van der Schans sprak in Mongolië over de rol van de journalistiek bij de overgang van een totalitaire naar een democratische staat. In het mediaforum journalist en columnist Melo van Hintem en journalist en programmamaker Aard van de Heuvel. Het gaat onder meer over de onthullingen van de NRC dit weekend over de Amerikaanse afluisterpraktijken. Volgens hoofdredacteur Peter van der Meers publiceert NRC ook zaken waar de Amerikanen niet blij mee zijn. Over Nederland publiceren we een document... waarvan er echte Amerikanen gezegd hebben... dit document zou niet mogen gepubliceerd worden. Want? want uit dit document blijkt dat we vanaf 46 Nederland afluisterden. En dat gaat onze bondgenoot en onze relatie met die bondgenoot onder druk zetten. Een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? En de eerste die aan de bak moet is Luc Huis en die komt uit Engelen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws vanmiddag wordt de mediabegroting besproken in de Tweede Kamer. Reden voor oppositiepartijen om een aantal plannen in te dienen. En we zetten er even een paar op een rij. D66 wil dat er wordt gesproken over hoe de bezuinigingen worden doorgevoerd door de publieke omroep. De partij denkt dat er te veel geld wordt gehaald bij journalistieke programma's. In plaats van bijvoorbeeld entertainment. Het uitzenden van de Champions League is volgens die partij bijvoorbeeld geen taak van de publieke omroep. De SP wil dat het kabinet meehelpt met het opzetten van regionale mediacentra... waarin regionale kranten en radio met elkaar samenwerken. En tot slot hopen bijna 8000 ouders dat vandaag in het debat ook wordt gesproken... over dokter Corrie van het School-TV Weekjournaal. De ouders willen dat de dokter, die onder meer seksuele voorlichting geeft, verdwijnt. Papieren maandblad Bright Magazine houdt op te bestaan... en wordt een tweewekelijks digitale uitgave, Bright Ideas, geheten. Het is niet zo heel raar, gezien het feit dat Bright zich richt op digitale lifestyle... en als ondertitel heeft vol van vernieuwing. De verandering lijkt mede het gevolg van bezuinigingen bij uitgeverij Veen. Bright verlaat Veen ook en gaat zelfstandig verder. Hoofdredacteur Erwin van der Zanden zoekt daarvoor nog... en ik citeer strategische partners. Het alles staat vandaag in het marketingblad Adformatie. Een gerucht dat steeds weer opnieuw opduikt. Prins Bernard zou de BVD opdracht hebben gegeven... inlichtingen in te winnen over Edwin de Rooij van Zuiderwijn. U weet nog wel, de ex van uh, prinses Margarita. Journalisten Pieter Broertjes en Jan Tromp zouden hiervan afweten... omdat de prins hier met hen over gesproken zou hebben... tijdens hun reeks interviews voor de Volkskrant. Jan Tromp is aan de telefoon. Jan, goedemiddag. Ja, Jurgen, hallo. Klopt dit verhaal? Nou, niet uh, voor zover ik, voor zover wij weten. In onze gesprekken is er nooit van geweest dat dan niet in die overspannen termen die nu hoe luidt ook weer precies de formulering weet je dat deze man is een vijandelijk projectiel ja, dat onschadelijk dat moet zin. worden gemaakt ja, ja, ja. ja dat is een leuke zin maar ik denk dat zelfs uh, voor Geet Hofman bijna uh, dit soort teksten niet uh, reserveerde in ieder geval heeft hij kijk hij heeft tegen ons gezegd dus ik me herinner dat uh, de roeier van Zuiderwijn... Een uh, waardeloos figuur was. Uh, in dat soort uh, categorie heeft hij erover gesproken. als hij gezegd heeft. een uh, projectiel dat onschadelijk zou worden gemaakt. zouden wij daarover hebben doorgepraat met hem. Ik zit in een schrijn. Dus ja, ik hoor dat. Maar eh, dat van dat hij een, uh, een, een waardeloos figuur was. ...of woorden van gelijke zeggen. Dat, dat stond dat wel in die verhalen van jullie? Nee, nee, nee. want het was, uh, het was niet uh, interessant genoeg. Wij waren geïnteresseerd in de Geert Hofmans affaire, in de Lockheed affaire. Misschien ook wel een beetje in de buitenechtelijke affaires, althans de buitenechtelijke dochters. En uh, nog zo het een en ander. Maar dit was uh, miner. Had hij er nou in uh, grootse termen over gesproken, zoals het nu uh, rondgaat, dan hadden wij dat zeker opgenomen. Kijk, we hadden goede afspraken met Bernard over uh, wat ze zouden publiceren, namelijk alles... Dat wij interessant vonden. Hij had weliswaar het laatste woord, maar dat was ook uh, beperkt in die zin dat we het tevoren goed hadden afgesproken: dat mocht hij op de rem gaan staan, dan hadden wij het voorrecht waarvan we ook gebruik zouden hebben gemaakt, om niet uh, te publiceren. En die afspraak heeft uh, prima gewerkt. Maar het is, heeft... het is ook niet zo, Jan, dat hij, uh, uh, dat, dat hij dit wel heeft gezegd... Of, of misschien woorden van gelijke strekking... dat hij dus uiteindelijk heeft gezegd... ik wil niet dat dat in het, in nee. het interview nee, komt. Nee nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Hij heeft wel eens waar... Kijk, uh, je moet je voorstellen dat uh, na uh, elk gesprek... Uh, wij uh, er een verslag van maakten. Een journalistiek verslag, een interview. En dat uh, legden we hem voor op Soesdijk. En daar keek hij dan naar... En dat kwam dan uh, uh, terug uh, naar ons. Maar uh, nooit meer dan met uh, wat kanttekeningen in de marge. Hij had daarvoor een uh, groene big bear punt. Uh, dat was altijd buitengewoon komisch. want dan zag je in de marge om de zoveel vellen een uh, aantekeningetje. En meestal ging het om, uh, om woordjes. En Over dit bewuste onderwerp, voor de duidelijkheid, is geen deal uh, gemaakt bear tussen bear bear bear de prins en jullie. Nee, absoluut niet. niet... Jan... Aad van de Heuvel is hier in het media voor wil graag even een vraag stellen. Jan, hij, hij, hij, die Bernard heeft dat ook we, niet... Wie, sorry, met wie heb ik het genoeg? Aard met Aad van de Heuvel. Heuvel. Oké. Okay, Je kent Aard, hem wel. Hij, had, ja. hij heeft ook niet gezegd dat hij de rooi van Zuiderwijn in de gaten moest worden gehouden. Nee, nee, nee, want kijk, nog een keer. Uh, had hij er in die termen over gesproken. Wij zouden het hebben opgeschreven. We zouden er een echt gespreksonderwerp van gemaakt hebben... En we zouden uh, daarvan slag hebben gedaan. En uh, aangezien dat allemaal niet het geval is geweest... Uh, kun je er, ja, moet je ervan uitgaan dat dat in onze gesprekken niet aan de orde is geweest. Okay. En, nog een keer, en nog een keer. De, de formulering is zo overspannen. Uh, Bernhard was een, een cynisch, een ironisch, uh, superieure vent. En hij sprak ook in dat soort uh, termen. En niet in, uh, in, in woorden die meer bij geen stijl horen dan bij een, uh, een prins der Nederlanden. Ja, je noemt geen stijl, want die hebben dit verhaal nu opnieuw uh, uh, leven ingeblazen. Dat gerucht komt ja, daar zo ja, ja, vaker ja, terug de laatste tijd. Nog één iets ander dingetje wat in dat stukje op geen stijl staat. Daar staat dat ook bij de Volkskrant er wat vrevel is hierover. Dat dit verhaal daar rondgaat en dat zij vinden dat jullie dat hadden moeten publiceren. Ken jij die verhalen ja, ook uit de wandelgangen? Ja. ja. Nee, niet dat ik weet. Ik weet niet wie ze gesproken hebben bij De Volkskrant. Dat is nog altijd een van de grootste kranten van Nederland. Maar er is geen collega die mij hier ooit, ook niet recent, over heeft aangesproken. Oké. Okay. Dank dat je even aan de telefoon kwam. Nou, en een goede reis ga. verder. Ja, dank je. Hoi. Jan Tromp was dat, van De Volkskrant dus. In Mongolië was afgelopen week een grote conferentie georganiseerd... door de Zwitserse organisatie Democratic Control on Armed Forces. Daar werd de overgang van dat land, Mongolië dus... van totalitair naar democratie, besproken. Onze radiocollega Wil van der Schantie maakte de lange reis naar Ulaanbaatar om te spreken over de rol van de journalistiek in dat transitieproces. En hij is nu hier, Wil, hartelijk welkom. Ja, uh, waarom hebben ze jou juist voor die conferentie uitgenodigd? Nou, Het heeft mij te maken dat ik al eerder voor de DCRF in de Oekraïne geweest ben... En uh, naast uh, dat ik journalist ben... ben ik ook uh, behoorlijk gespecialiseerd in het werk van inlichting- en veiligheidsdiensten. Dus weet ik ook wel een beetje wat, wat je als journalist nog aan extra's nodig hebt... om controle uit te oefenen op de inlichting- en veiligheidsdiensten. En met wie heb je daar allemaal gesproken? Nou, het was een, een, een langdurige bijeenkomst, vier dagen achter elkaar. Het begon met een uh, parlementaire commissie, heel interessant. Die, die hadden ook uh, de Democratic Control and Armed Forces uitgenodigd om uh, daar naartoe te gaan. Het was een initiatief van uh, Mongolië zelf... De tweede dag waren daar ook de betrokkenen van de diensten aanwezig. Dus de minister van Defensie was er, de legertop was aanwezig, inlichtingendiensten. De derde dag was een gesloten bijeenkomst met alleen de inlichtingendiensten. En de vierde dag was ook heel interessant. Dat waren met allerlei non gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van veiligheid in Defensie. Ik mis één uh, belangrijke landen. groep, de journalisten. Klopt, journalisten waren daar bijna niet aanwezig. Ik heb wel een beetje rondgekeken in het parlement en uh, er was een andere bijeenkomst en daar stonden wel redelijk wat Journalisten. Maar uh, bij, bij deze bijeenkomst waren dus uh, geen journalisten uit uh, Mongolië zelf aanwezig. Nee, is in daar heen intussen heen. sprake van een vrije pers of nog lang niet? Er is wel iets van vrije pers, maar uh, nog niet verschrikkelijk veel. En uh, dat is denk ik ook wel een van de redenen waarom ze mij uitgenodigd hebben. Ze zijn namelijk wel geïnteresseerd in, in de rol die de pers zeker in, in, in deze uh, thema's kan spelen. Maar uh, ze waren voor die Bengals dus bijvoorbeeld niet uitgenodigd. Een vereniging van journalisten of ik, ik noem maar iets. Z, ze hebben dus nog geen vereniging van journalisten. Dat is, dat is een van de feiten waar ze heel erg mee achterlopen. En uh, ja, dat, dat is de boodschap die ik, die ik ze uh, vooral heb uitgedragen. Uh, zorg dat er uh, voldoende omstandigheden zijn. Dat er een vrije pers is. Dat er uh, als er geen uh, geld is voor vrije pers. Dat er dan subsidies komen van de overheid. Zoals wij die ook in Nederland kennen. En uh, nou ja, dat, dat was, vanuit het parlement was daar wel uh, oor naar. Ik denk, ik denk dat, dat, dat die boodschap wel is doorgekomen. Nou weet ja. ik niet hoe goed zij het wereldnieuws voorgedaan, maar ik kan me zo goed voorstellen dat jullie daar komen vanuit het Westen met jullie verhaal en dat zij zeggen, ja wacht eens even uh, wij lezen ook al die verhalen over de NRC en al die afluisterschandalen. Ja, maar ik denk dat dat alleen maar uh, een soort voortvarendheid... ook bij hen uh, teweegbracht dat inderdaad zo'n democratische controle... op die inlichtingen en veiligheidsdiensten noodzakelijk is. En ook gezien het feit dat Snowden in dit geval uh, degene is die uh, het lek was... dat het ook belangrijk is dat de pers daar uh, bescherming in verdient. En dat je inderdaad de dingen als bronbescherming nodig hebt... Uh, dat je uh, uh, een klokkenluidersregeling moet hebben. Dat soort kwesties allemaal, dat, dat, ja, dat verstevigt eigenlijk alleen maar hun idee ook over een, een vrije pers die toezicht uitoefent. Maar ze kenden de termen Snowden, NSA en zo, kenden ze ja, allemaal wel? Ja, kenden ze zeker wel, inderdaad. En uh, bij, bij hun is dat minder belangrijk natuurlijk. Omdat uh, in, in het voormalig communistisch regime... Uh, alles tot, tot op het bot in de gaten werd gehouden. Dus uh, wat wij nu uh, ontdekken met Snowden... dat hebben ze daar natuurlijk al 15 jaar geleden... Uh, van zich afproberen te werpen. Dus in die zin speelt het daar een, een minder belangrijke rol in de discussie... dan zeg maar, het afwerpen van, van de oude communistische snit... die, die er nog heerste in de maatschappij. Ja. Mooi land om naartoe te gaan. Heel mooi land om naartoe te gaan. Waar ik helaas heel weinig van heb kunnen zien. Omdat het ook <lacht> min 19 graden was. Dus uh, uh, ik heb me helaas moeten beperken tot uh, Ulaanbaatar. Kijk aan. Uh, Wil van der Schans, dank voor je verhaal. Dan is hier de laatste vraag. De hier! De Beatles naar blokken. Het Media -archief. Het is de geboortedag van Jaap van Meekeren. Hij zou vandaag 90 jaar zijn geworden. Van Mekra was jarenlang het gezicht van de actualiteitsrubriek... van de AVRO, Televisie Magazine. Stapte in 1985 over naar Veronica, naar een nieuwslijn... en was ook een van de eerste nieuwslezers van RTL. Het gaf de zender de broodnodige geloofwaardigheid. Van Meekeren stond bekend om zijn vasthoudendheid tijdens interviews... Een van de opvallendste gesprekken was met NSB-weduwe Ros van Tonningen. Hij sprak haar aan op de verhalen die ze in de loop der jaren... over zichzelf had verteld, onder meer over hoe lang ze in gevangen had gezeten. Volgens Van Mekeren klopte er weinig van die verhalen. Kom, ik, krijg steeds, gehad... ik krijg steeds andere lezingen, mevrouw. Nou, ja, dat U kan hebt, zijn. U hebt. Het, ik wil lang aan denken, want ik vind. Ik ben 72 dat u... jaar oud, ja? meneer Van Mekeren. En ik heb drie verschillende fases van mijn leven meegemaakt. De voortijd, de oorlog en de na-tijd. En ik denk niet dat u zo ideaal zoveel in mijn leven te hebben gehad. Voor u is veel zieliger voor dan u in werkelijkheid bent. U hebt jarenlang hebt u de publieke opinie excuzele mo, voorgelogen. In 67 vertelt u in de Haagse Post... in Nederland heb ik in haast alle kampen gezeten. Ik heb vrijwel dood in de gevangenis gelegen. Ja, klopt, ze hebben mij dame. op mijn hoofd gezet, ze hebben mij urine D ingegoten. Dame. In 1982 vertelt u in Opstoot... de meest verschrikkelijke gruwelen die u in Nederlandse kampen zo hebben meegemaakt. Ja, klopt, precies. Het klopt. In 1984 vertelt u weer in de Haagse Post... na de oorlog ben ik zonder een veroordeling opgepakt... achter de tralies gestopt en pas in 1949 weer vrijgelaten. Dat waren dus vier jaar. U spreekt nu van anderhalf jaar. Ja, in werkelijkheid, mevrouw Rost van Tonningen, hebt u gezeten... van juli 1948 tot augustus 1948. Een periode waarin er van wantoestand in de kamp helemaal geen sprake meer was. U hebt zes weken gezeten en niet langer. Ja, van Meekeren tegenover Florrie Ros van Tonningen dus, in Veronica Nieuwslijn. Ja, van Meekeren overleed op 26 augustus 1997. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Dan doen we vandaag met Melo van Hintem. Freelance journalist, columnist eh, onder meer voor de Volkskrant. Hartelijk welkom. En Aad van Heuvelis, journalist en programmamaker. En schrijver ook. Um, eerst maar eens even over die kwestie met de volkshand en uh, Tromp en broertjes. We hebben Jan Tromp net aan de lijn gehad. Bas Paternotte, dat is een columnist voor Geen Stijl, beschuldigt Tromp en broertjes van het achterhouden van informatie. Zij zouden al tien jaar geweten hebben dat prins Bernard Edwin de Roy van Zuiderwijn heeft afgelost. Dat was de man van uh, prinses Margarita. Uh, maar ze hebben daar nooit iets over gepubliceerd, zegt Paternotte. Melu, wat vind jij van die aantijgingen? Oh, ik vind het lastigste te beoordelen wat me wel opviel... was dat Jan Tromp dan zei van... Uh, nou ja, we vonden het niet belangrijk genoeg. En dat is natuurlijk altijd zo'n dooddoener. Die wordt uh, gebruikt om niet uh, echt een goed uh, antwoord te geven. Dus ik blijf wel een beetje achterdochtig. Van de andere kant, als Tromp zegt... Uh, het was helemaal niet de man, die uh, Prins Bernard bedoel ik... om dat type uitspraak te doen. Want dan was hij veel te cynisch en, en uh, ik gebruik nog een woord relativerend. Nou, het was iets anders wat hij zei. Dan kan ik me dat ook wel weer voorstellen... Er is vast iets aan de hand geweest en het is vast niet zo, zo erg geweest als, als het nu. Wordt nee, Aans van der Heuvel, je hebt naar geluisterd, wat vind je ervan? Nou ja, het, het gaat ook niet zo om die terminologie, vind ik hoor... van een ongeleid projectiel en zo die onschadelijk moet worden gemaakt... maar waar het echt om gaat is... Uh, die, hij vertrouwde die Roy van Zuidenwij niet... Uh, daar had hij misschien redenen voor... en heeft hij opdracht gegeven, zoals uh, het gerucht wil... heeft hij opdracht gegeven, Bernard, aan uh, de uh, BVD was dat destijds... om die man zijn gangen te laten volgen. Als dat het geval is, dan is hij zijn boekje ver te buiten gegaan... En als hij zoiets tegen uh, Tromp en broertjes zou hebben gezegd... dan hadden ze het wel moeten vermelden, vind ik. Ja. Maar Jan Tromp zegt, als hij dat had gezegd, hadden we dat zeker vermeld. Ja, daar en, gaat het nu even om, toch? En want, want, vooralsnog jij, dan... ben ik uh, bereid om uh, Tromp op zijn woord te geloven. Jij, Melu? Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Je, want ja, want de, Het is een beetje dat, want we praten nu achteraf. Het is ook, het is ook echt een enorme zaak geworden. Waarin, uh, ja, zeker voor uh, die Ja, maar ja. die heeft het dus wel twee keer gelijk uh, gekregen. Dus dan, dan voel je toch wel ergens uh, nattigheid. Ik, zou, ja, ik vind het lastig omdat het zo lang geleden is. Ja. Je kan je ook voorstellen dat ze het wel gehoord hebben, maar dat ze het toen helemaal niet goed hebben ingeschat. En ze hebben er niet over gepubliceerd. En dat ze dan nu met terugwerkende kracht zeggen: Ja, nou ja, ik kan me helemaal niet meer herinneren. Of volgens mij is het niet aan de orde geweest, dus was ja, is dat is niet interessant. Het is pas later kunnen. interessant geworden, ja. natuurlijk. Ja, dat dus dat vind ik ook lastig te aan. Dat ze de zaak hebben onderschat. Dat ja. zou natuurlijk heel goed maar zijn. in en, en, dat geen, de Bas, Paternot heeft op geen stijl geschreven. Daar staat ook nog dus dat er bij de Volkshandel journalisten zijn die, nou, die zijn hier en ergeren. Ken jij die verhalen uit de wandelgangen? Want Jan Tromp kent ze zelf niet. Nou, hij. ik kom zelf nooit bij de Volkskrant, dus het sowieso al niet. Maar dit is, ook, dit is ook alweer zoiets noem dan man en paardje. Ik snap wel dat je dat niet wil doen, maar dit, dit kan je altijd zeggen. Ik ken daar wel mensen die dat ook zo vinden. Nou, dan heb je het geluk dat er geen vijf mensen werken, maar 150 of zo. Mm. Ja, nou ja, dat is een hele veilige uitspraak natuurlijk om, uh, om te doen. Kun je ook mee aan komen zetten. Okay. Ja. We gaan zometeen praten over andere zaken. Bijvoorbeeld de NSA-hondhullingen van NSC Handelsblad afgelopen weekend. En nog veel meer in deel 2 van het mediaforum. Dit is Radio 1. Hier is nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Nederland heeft er een nieuw drie restaurant bij. Het is de Leest in Vaassen van chef -kok Jacob Jan Boerma. In Nederland telt daarmee net als vorig jaar twee drie restaurants. Het Volksrestaurant restaurant De Libreie houdt zijn drie-sterren. Terwijl het drie sterren restaurant Oudsluis in Zeeland wegvalt. Omdat het dichtgaat komende maand vrouw van 25 uit Diemen moet 9 maanden de cel in... omdat ze marktplaatsbezoekers heeft opgelicht. De vrouw bood kaartjes aan voor voorstellingen... als soldaat van Oranje, Bruno Mars en Lowlands. Ze in geld, maar ze leverde de kaartjes niet. De goederentrein die begin deze maand bij Borne in Twente ontspoorde... had een gebroken wielband. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld. En dat gebeurt op vragen van de SP. Wielband is het stalen loopvlak van een treinwiel. Inspectie onderzoekt nu waardoor de breuk in de wielband is veroorzaakt. En bijna 1 op de 3 werknemers heeft afgelopen jaar 1 of meer uren thuisgewerkt. In 2005 ging het om 1 op de 4 werknemers, blijkt uit onderzoek van het CBS. Mensen die geregeld thuiswerken zijn gemiddeld zo'n 6 uur per week bezig voor de baas. En ook worden de werktijden steeds flexibeler. Dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Melo van Hintem en Aad van der Heuvel. Um, ja, eerst maar eens even uh, dat NRC-dossier. Eindelijk viel die zaterdag op de deurmat, de NRC, met uh, de eerste artikelen over de afluisterpraktijken van de NSA. En dan met name ook de link met Nederland. Het is het uh, eerste Nederlandse medium dat in samenwerking met journalist Glenn Greenwald hierover publiceert. Aad van der Heuvel, gelezen natuurlijk. Uh, wat vond je ervan? Ja, nou, ik, ik, het duizelt mij een beetje. Ik, ik heb geprobeerd daar dingen uit te halen waarvan ik dacht, dit is nou nieuw. Nou, het feit dat Nederland sinds 1946 is afgeluisterd tot 68 geloof ik... en daarna weten ze het niet. Nee, maar in ieder geval tot 68. Dat stond ook in een document gewoon. Precies. Hebben de Amerikanen behoorlijk geprobeerd hier allerlei informatie te verzamelen... En uh, dat er om, inmiddels zo'n 50.000 netwerken zijn geïnfecteerd... door de computer network exploitation, zoals de NSA dat noemt. Uh, dat was nieuws, inderdaad. En uh, dat, dat gaat je toch een beetje duizelen allemaal. Uh, de, de, de heer Obama, de president van dat grote land... die heeft uh, ooit eens gezegd dat uh, als je 100% veiligheid wil... is 100% privacy niet mogelijk... Maar er is hier uh, bijna uh, sprake van, nou, misschien nog 30% privacy en dan houdt het wel op. Ja. Melo, wat voor jij van de artikelen? Nou, het was natuurlijk een beetje. Uh, we waren heel erg lekker gemaakt, zal ik maar zeggen. En dan sla je de krant open en dan. Uh, misschien waren mijn verwachtingen te hoog gespannen, hoor, het ligt aan mij. Maar ik vond het wel een beetje uh, tegenvallen, eigenlijk. En ik ben heel erg benieuwd met. Uh, welke vervolgartikelen ze komen, want uh, tot 1968 was er allemaal heel ernstig afgeluid. Maar we zijn toch eigenlijk vooral mee bezig en dat zijn de vragen nu ook. Wat gebeurt er nu? Wat is er nu aan de hand? Hoe staat het er nu voor? En in hoeverre en, doen uh, wij mee of niet? Ja, en doen we mee En dat is, uh, dat is natuurlijk wel aardig om te weten wat er na de oorlog tot 1968 is gebeurd, maar ik denk dat veel meer mensen uh, veel liever uh, willen weten hoe de zaken er nu uh, voor staan. Mm. Dus ik ben heel benieuwd of ze daarmee komen. En ik vond dat, dat kaartje, dat vond ik wel uh, heel erg mooi met die uh, 50.000 knooppunten erin. Nou, ja, die waren niet allemaal zichtbaar, maar het was Kijk, van de wereld waarin je allerlei gradaties ja. van afluisteren zag. en heel mooi, uh, eigenlijk in één kaartje duidelijk gemaakt. Ja. Uh, er stond er natuurlijk wel iets over in Nederland. dat wij op, op een gegeven moment wel een aparte rol kregen. dat we ook mee mochten kijken af en toe. Uh, er werd informatie uitgewisseld. vanwege ja. onze rol ook in Oeroskan. dat ja. vonden ze stoer dat wij. Het uh, nou, ja, zal wij... voor meerdere landen gelden hoor. dat ze een soort samenwerking kregen met de NRC. zoals de tegenwoordigheid vroeger weer anders. Ja, ja ik, ik, ik denk dat ik een eenzame zonderling ben. Maar ik heb te veel boeken van Jean Le Carré gelezen waarschijnlijk. Ik kijk daar allemaal niet hey, is, van op. Het is niet zo verbazingwekkend Na 1946 wow. uh, waren niet de socialisten aan het bewind in Nederland. Maar het was toch een vrij sterke partij. De, de CPN had je hier. Dus ik kan me nog wel iets voorstellen in die Koude Oorlog... dat. Uh, alles en iedereen werd afgeluisterd. En inderdaad is het een stuk interessanter van wat er op dit ogenblik gebeurt. Ja. En tot hoe ver dat gaat. Nou ja, goed. Van der Meer zat vrijdag bij de Wereldrijd door met een van de uh, journalisten ook die, die op deze zaak is gezet. En die zegt ook van er komt gewoon meer. Ik bedoel, dit is het begin, uh -huh. dit is de aftrap. Uh -huh. wat, wat vind je daarvan? Dat hij zo aanpakt. Nou, het lijkt me logisch. Want ze krijgen natuurlijk een bulk informatie. En ik begrijp dat ze die ook een stukje een beetje krijgen. Maar dat is ook heel eigenlijk een beetje ook als met Wikileaks. Hè. Mensen denken wel eens van gooi het dan gewoon allemaal naar buiten. Maar je, je moet natuurlijk ook weten wat je leest. Dat schijnt al heel ingewikkeld te zijn... en heel technisch. Je moet ook kijken, dat is geen staatsgeheime uh, belangen. Nou blijkbaar, uh, dat heeft zij wel gezegd... Hein, want ze hebben daar geloof ik ook een soort overleg mee. Ja, daar zouden we natuurlijk vreemd, heel toch? geïnteresseerd in zijn... hoe dat dat eigenlijk verloopt. Nou, ik, weet je, ik kan me van de ene kant wel voorstellen dat je juist omdat dingen lastig te interpreteren zijn... dat je toch wilt weten van wat heb ik nou eigenlijk precies in handen... en dat je ook niet alles kunt publiceren. Maar van de andere kant word je als journalist... ja, balans je ook een beetje aan de andere kant van de streep. Het lijkt me heel ingewikkeld hoe je zo'n ja, aflevering moet maken... terwijl uh, je, je, het wel moet eigenlijk. Ik zou dat buiten gewoon graag maar, eens willen meemaken... een ja, onderhandeling tussen de <haha> ja. NRC en de, de AIVD en de MIVD... Ja. van uh, die jongens die willen helemaal niks publiceren... en jij wil wel uh, het een en ander... dus dat zijn... Laat, laten we even luisteren wat van de meestal... Van de Meester, de, de, de, de, de hoofdredacteur van NRC zat bij uh, De wereldwijd Door samen met journalist Huid Modderkook. En uh, daar zei hij iets, he, dat hij uh, bij die onthullingen wederhoor heel belangrijk vindt. Het is echt work in progress. In de loop van de volgende dagen en weken zijn er nu artikelen die een opbouw zijn. En waar we echt ook van met de Nederlandse geheime diensten gaan spreken om te zeggen kijk, dit hebben we. Wat hmm. hebben jullie daarover te zeggen? En waar we ook zover zullen gaan als, kijk als alinea 2 of 3 van dit stuk of van dit document um, als dit uh, operaties in het gevaar brengen die wij niet willen in het gevaar brengen... dan moeten we daarop op een ernstige manier met elkaar over praten. En dan ben je ook eventueel bereid niet te publiceren. Ja, precies. Maar horen en wederhoren is toch niet zo gek in dit geval? Dat je als je stukken bekijkt dan aan de AIVD... van wat is dit en klopt dit? goed journalistiek principe, dat moet we vooral blijven doen. Maar wat mij intrigeert... Is hoor en wederhoor met een geheime dienst. Yes. die geheime dienst die wil helemaal niet met mij praten en met jou praten. En nu ja. ineens uh, hè, zeggen ze: van uh, ja, als ik informatie heb, dan zijn ze bereid om met me ja, op ja, gedachten goed, te praten. Ja, goed. Ze hebben een paar journalisten die goed in, dit, in deze materie zitten. Dus ja. die kunnen dat ook, denk ik, nog wel een beetje afwegen. Van nou, dit gaan we toch gewoon publiceren. Uh, ondanks dat zij het liever niet hebben. Dat heeft hij ook gezegd trouwens, dat ze dat wel zouden doen. Ja, ja, ik maar een beetje wat ja. ik me voor zou kunnen stellen... want zij, zij zeggen nou van wij uh, praten of onderhandelen... of, of zij dit nou precies of stemmen het af of nou, hoe dan ook met die, uh, met die veiligheidsdienst. Maar omdat ik dat toch een beetje tricky zou vinden voor een journalist... zou ik me voor kunnen stellen dat je een soort... Uh, misschien maakt dat te ingewikkeld hoor... maar een soort uh, petit comité organiseert... waarin ook een paar uh, hoogleraren of onderzoeksjournalisten... zo zeggen uiteraard niet uh, voor lenen. De Brenno de Winters en zo, die uh, gaan daar natuurlijk niet in zitten. Maar je kunt je voorstellen dat daar uh, een, uh, een of twee... Uh, hoogleraren zitten die van de hoed en de rand weten. En die mee kunnen kijken. Ja, misschien maak je het dan te ingewikkeld. Maar het, gewoon het idee dat alleen een journalist met alleen iemand van de veiligheidsdienst aan tafel zit, dat vind ik toch een beetje... Ja, maar ik zie die ja, hoogleraren ja. toch ook niet zo zitten, hoor. Kijk, waar... Waar de is natuurlijk bang voor is. Het gaat natuurlijk ook om zaken die te maken hebben met staatsveiligheid. En op de tweede plaats, uh, hoe, hoe, breng je, hoe kan je met je informatie die je in de krant zet... Uh, personen of instellingen in gevaar brengen? En als je dat doet, dan, uh, dan zou je als een boemerang... die zaak wel eens op ja. je eigen kop ja. kunnen terugkrijgen. Maar zou jij je dan niet voor kunnen stellen... stel dat de IVD zegt, maar dit is zo'n zaak... en als journalist is het toch niet helemaal je vak... dat je dan nog bij een specialist, want zo bedoel ik het eigenlijk... te raden kunt gaan en zeggen van, klopt dat nou eigenlijk? Of wordt me nu gewoon een loer gedaan? Ik mag er aannemen nemen dat ze dat ook wel doen... Ja, dat mag ik wel aannemen, dat heeft hij niet gezegd. Ja, nee, nee, dat dus is Dus hij suggereert alsof het alleen nee. tussen hun is. En, en, dit en dit is het eerste, de aftrap zeg maar, van het hele verhaal. Ze gaan nog veel meer erover publiceren. We moeten intussen ook dingen checken allemaal. Dus we kunnen nog een hoop uh, verwachten daar vandaan. En, en wellicht ook meer nieuws. Over nieuws gesproken. Het allerlaatste nieuws gaan we nu uh, even onthullen. Martijn van der Zanden, goedemiddag. Goedemiddag. NOS-verslaggever in de wissel studios Want wie gaat Nederland vertegenwoordigen in Kopenhagen... op het mm. Eurovisie Songfestival... Ja, dat zijn de Common Limits. En dat zou je misschien niks zeggen. Maar als ik zeg dat dat bestaat uit Iels de Lange en Whalen... dan gaat er waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Zij gaan samen volgend jaar mei naar uh, Kopenhagen... om ons land daar te vertegenwoordigen. Dat gerucht ging al rond, hè, dat die twee erbij betrokken waren. Maar ze gaan dus als een soort uh, gelegenheidsduo... daar in Kopenhagen Nederland dat, vertegenwoordigen. Nou, niet, eigenlijk niet echt een gelegenheidsduo. Ze zeggen, we kennen elkaar eigenlijk al heel lang. En ze zijn ook allemaal naar Amerika geweest om samen, samen aan een album te werken. Ja, en ze gaan nu dus ook uh, naar het Songfestival. Uh, en ja, dus niet alleen zijn ze bij elkaar voor het Songfestival, maar ze gaan bijvoorbeeld ook nog een groot concert geven in juni volgend jaar. Dus het is iets meer dan een het duo. Oké, okay, en Niels Lange is echt van de country, zeg maar. Waylon in zekere zin ook, want zijn naam is uh, notabene ontleend aan een countryzanger, Waylon Jennings. Dus gaan we die ja. kant uh, op uh, trekken nu? Ja, ze zijn, wat ik al zeg, ze zijn ook al samen naar uh, Nashville, Tennessee geweest. Daar hebben ze in de studio al gezeten. Daar hebben ze al, al allerlei dingen opgenomen. Ze hebben zelfs meer geschreven dan een heel album. En uh, Ilse zei net in een filmpje wat ze gemaakt hadden van... Nederland gaat weer helemaal kennismaken met de country. Dus ik denk wel dat dat de richting is waaraan we moeten denken voor het Songfestival. Martijn van der Zanden, dankjewel voor het laatste nieuws daar vandaan. Dus Common Linnets, maar dat zijn dus Whalen en Ilse de Lange... die Nederland gaan vertegenwoordigen op het Songfestival. Eerste reactie, Melo van Heerzen? Nou, ik verheug me enorm. Ja, het hele songfestival, zeg me echt niks. heeft nog een mening hierover? Ja, nee, ik, uh, ik, uh, heb, ik ben zeer op Ilse de Lange... en volgens mij gaat ze daar met vlag en wimpel winnen. Oké. Okay. Uh, zullen we dan nog even een ander belangrijk onderwerp bespreken? John van der Heuvel, de uh, misdaadverslaggever... die uh, is uh, ja, een aanslag op zijn leven is vereideld. Althans, dat stond groot in de Telegraaf ook uh, zaterdag. Crimineel Rob Sigiriës zou vanuit de gevangenis... een plan voor een aanslag hebben gemaakt. Schrik jij ervan, uit als je dat leest? Uh, ja, toch wel, want dit is heel concreet ineens. Maar ja, het is een risky business, die misdaadverslaggeving. En ik neem aan dat je als misdaadverslaggever... trouwens, dat weet ik ook wel... Uh, wat dieper moet graven en op een gegeven moment... ook wat mensen leert kennen uit die onderwereld. En je moet vooral voor zorgen om daar niet te dik mee uh, te, te, te raken. Maar het is een riskante bezigheid. En uh, dit soort dingen kunnen gebeuren. Het is me ook heel erg opgevallen bij Peter R. de Vries weer... dat hij op een begrafenis van een van de heilige ontvoerders was... daar gesproken Cor heeft. Van Zo, dan zie ja. je, Cor van Routen. Dan zie je dus een, een band die mij bevreemd, moet ik je zeggen. En waar, waarmee je, denk ik, als, uh, als je in dat vak zit heel erg nou, voorzichtig nou, moet zijn. Daar is maar, de Vries trouwens altijd wel open over geweest. Hij ja, is gewoon ja. een goede vriend ja. van me geworden, dus dat wisten we dan ook. Maar ja, hij kon ook niet anders. Vind jij dat Melou die banden te, te nauw zijn? Soms tussen... Nou dat weet ik niet, ik weet niet of van, van Peter de Vries is het dan bekend. Maar ik weet niet of John van den Heuvel ook. Nee, dus maar, moet, van mensen. En nee, maar als goede misdaadverslag moet je dat wel hebben. Nou, je hè? moet wel een goed netwerk ja. hebben. Maar je kunt je voorstellen, als je wat je zei, als je heel diep graaft... dat je niet per se dikke maatjes hoeft te zijn uh, nee, met iemand... zonder dat iemand anders het op je voorzien heeft. Het zit ook een beetje. Het, het, het hangt ook een beetje aan de business. Nog los van het feit. Of dat je zelf echt partij zal kiezen. Als iemand door jouw onderzoek en door jouw toedoen. En uh, achter de tralies uh, komt. Dan uh, loop je misschien sowieso wel een risico. Wat ja, in dit uh, geval dat ook iets letterlijk, aangedaan wordt. Uh, letterlijk de zaak is. Door door do, do, do, do mm -hmm. do, toedoen van, uh, van de heuvel. Aardig naam. Nou. Uh, is hij uh, Is, die, hey, familie, de, is die, uh, die vermoedelijke dader inderdaad in de bias beland? Ja, ja. Maar dus, ja. dus, of je een dikke vriendje bent met iemand, vind ik dan weer, dat is dan weer een andere vraag. Die staat hier eigenlijk maar kan ik heb, hier ik heb, best los van staan. Ik, ik, ik, ik heb Peter Erdevries daar ook wel eens over, over horen praten. Die, die zegt: van, ja, ik ga dat niet eens allemaal melden hoe vaak ik wel niet bedreigd word. En, en, nee. en ja, het ene neemt natuurlijk serieuzer dan het andere natuurlijk. Ja. Dat, dat geloof... Ben jij wel eens bedreigd, avond? Want... Ja, maar niet door de misdaad. In, de, in dit geval uh, in de grijze oudheid door Mol Molukkers... waar ik iets uh, over had gezegd. En dat was in een vervelende periode... met gijzelingsaffaires en, uh, en, en te veel wapens en zo... En dan rijdt er ineens een uh, politieauto heel vaak door je straat en zo. En dat is geen plezierige zaak, uh, met name voor jouw achterban. Want dat gebeurde toen niet, want Twitter en zo bestond er nog niet. Dus dat was inderdaad daadwerkelijk iemand belde op en zei van uh, kijk ja, uit. Ja, ja, ja. ja, dus dan wordt onmiddellijk je telefoon niet door de NRC in dit geval uh, afgetapt. Maar zo, wat, ja. wat doet dat met je als persoon nou? Want oh, dat kon me geen, het kon me eigenlijk niks schelen. Ik ben verantwoordelijk voor de dingen die ik gezegd heb en daar sta ik ook wel voor. Nee, wat ik buitengewoon vervelend vind is dat... Uh, dat jouw vrouw en kinderen, en kinderen enzovoort ook letterlijk bedreigd werden uh, telefonisch. En dat is echt heel vervelend. Ja. Ja, uh, dit soort acties is natuurlijk ook erop gericht dat die journalisten dan maar niet meer publiceren. Of tenminste ze willen ze bang maken natuurlijk. Uh, dan moeten we maar, dan maar hopen dat ze daar niet voor door de knieën gaan. Zo te zien gaan ze daar niet voor door nou ja. de knieën. En daar zal die John van de Heuvel ook niet voor door de knieën gaan, neem ik aan. Nee, nee. nee. Uh, goed. Maar ja, het, is, het blijft een riskant vak, ja. die misdaadverslaggeving. Je, je onthult dingen waarvan een aantal lieden rondlopen... die vinden dat je dat zeker niet moet onthullen. Ja, maar ja, ja. goed, dat geldt natuurlijk op een andere manier... voor oorlogverslaggevers uh, ook. Ook een, die een riskant er ook. vak, ja. Ja. ja. Goed, dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Melo van Hintem en Aad van der Heuvel. We gaan een liedje draaien van de Radio 1-CD van deze week. Dat is uh, een CD van Sandra van Nieuwland. En we draaien het nummer Snooze Away. It's the night of the day. It's okay, tick tock I've got a future, it's bright Yeah, I've got luck on my side I rock Sitting, waiting, wasting time I'm snoozing Van de Radio 1 CD van deze week gemaakt door Sandra van Nieuwland. Dat album heet Banging on the Doors of Love. En we kennen haar natuurlijk uit The Voice. We gaan nu de Nationale Nieuwsquiz spelen. Begin van een nieuwe week. Luc Huis, 39 jaar uit Engelen is de eerste kandidaat. Waar ligt dat ook alweer, Luc? Goedemiddag, Engelen ligt bij Den Bos. Den Bos. Ja. En jij kwam hier binnen met een beschuit met muisjes. Roze muisjes. Dat klopt. Uh, dus een dochter? Ja, een dochter. Vorige week maandag is onze dochter Juna geboren. Gefeliciteerd, ja. man. Uh, dus, dus daar doen we het vooral voor, hè? Jazeker. Ja. Uh, nou, we gaan eerst maar eens kijken hoeveel je komt. De, de nieuwsfactor, dat is het eerste wat we gaan bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Veel positieve reacties op het akkoord over het Iraanse atoomprogramma. De Iraanse onderhandelingsdelegatie werd bij terugkomst met vlaggen en bloemen opgewacht door een jubelende menigte. Iran en zes grote mogendheden spraken af dat Iran uranium voortaan niet verder verrijkt. Iran will halt work at its plutonium reactor and allow the international community to verify whether Iran is keeping its commitments. Hier is vraag 1. Doordat Iran en de Veiligheidsraad een overeenkomst hebben gesloten... worden de VN-sancties tegen dat land versoepeld. Voor hoe lang geldt die versoepeling? Voor zes maanden. Dat is goed. In die zes maanden wordt gewerkt aan akkoorden. Voor de langere termijn. Er wordt verwacht dat de versoepeling... van de sancties Iran 7 miljard dollar op gaat leveren. Vraag 2. Hoe heet de regeringsleider die dit akkoord... een historische vergissing noemde? Even nadenken. Dat is... Rouhani. Nee, die was er wel blij mee. Oh, die was er blij ja, mee, klopt. Het ja, nee. was Netanjahu, hè? Het ja. Van Israël is ontevreden over het akkoord... omdat de sancties versoepeld worden... terwijl de belangrijkste delen van het Iraanse nucleaire programma... intact blijven, zegt Netanyahu. Vraag 3 hoort geluid bij, luister goed. En even verderop staat een groepje mensen. Ze turen door een verrekijker. Diep in het donker. Dat is de heilige graal van het vogelspotten. Het zijn wel de soortjes waar je het voor doet, ja. Heb je al iets gezien? Nee. Maar speciaal voor de luisteraar... Laten we hem nog wel even horen. Vogelaars uit het Nederland stapten gisteren in de auto... om de, een bijzonder dier met eigen ogen te zien. Om welke vogel gaat het? Het gaat om een sperweruil. Dat is goed. De afgelopen 100 jaar is die sperweruil... drie keer eerder in Nederland gezien. Vraag 4. In welke plaats waren deze vogelaars verzameld... om een glimp van de uil op te vangen? Dat was een zwolle. En ook dat is goed. De laatste keer dat deze uil in Nederland werd gezien... was dat in Drenthe. Vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is dit?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 En dat is goed. Het was de eerste keer trouwens dat Erwin als coach in de Eredivisie won van zijn broer Ronald. Vraag 6. In de Eredivisie strooiden de scheidsrechters dit weekend met rode kaarten. Het was een seizoensrecord. Hoeveel spelers kregen rood deze speelronde? Zes spelers. En dat is goed. Vrijwel geen van de spelers was het trouwens eens met de beslissing van de scheidsrechter. Hoe bijzonder is dat? Ja. Um, dan de laatste vraag. Daar kan je nog vier punten mee verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. En de vraag is simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. 4. Als je bij mij in het rood eindigt, dan ben je blij. 3. Dankzij mij is het vandaag nog iets warmer in de keuken. 2. De leest in fase scoort er 3. 1. Vandaag ben ik weer uitgereikt aan restaurants. Stop, Michelin Ja, je voelt het niet eerder aankomen. Nee, he? ik voel het niet aankomen. komen. Eh. Michelin Gids is rood, daar willen de restaurants dus graag in komen te staan. De Spanning en Woede zorgt voor verhitte tafereelen in keukens... waar het doorgaans al niet al te koud is. En we hebben er dus een drie-sterrenrestaurant bij... naast Jonny Boer in Zwolle, De Leest in Vaas. Een Rons Gastro Bar van Ron Blauw... heeft vandaag bijvoorbeeld ook een ster gekregen in Amsterdam. Je komt op zes, daarmee gaan we vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 handel en ontwikkelingssamenwerking zet deze drie uh, namen publiekelijk te kijken. Door het noemen van de namen wil de minister de bedrijven dwingen om alsnog die akkoorden te tekenen. De kritiek van minister Ploemer op Vibra, Coolcat en Prenatal gaat te ver. Bent u het eens en eens met die stelling? SMS dat na 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800-1101. www.stand.nl is de website. U kunt ook Twitter eens en oneens. Doe het dan met Hekje Standpunt. Luc Huis, 39 jaar uit Engelen, bij Den Bosch, is onze kandidaat in de nieuwsquiz. Had er net uh, zes, dus daarmee gaan we vermenigvuldigen. Nu, uh, ja, de, nu moet er afgemaakt worden. Ja. Dus 90 seconden de tijd, ik stel de vragen, dan het antwoord of pas. Je mag er niet doorheen praten, want dat levert strafseconden op. Daar zijn we heel streng in. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsbeest. Wat is de bijnaam van de gisteren geopende Waalbrug bij Nijmegen? Pas. De oversteek. Wie is er op het VVD-congres gekozen tot lijsttrekker voor de Europese verkiezingen? Van Balen. Goed, De eigenaren van wat voor dieren protesteerden gisteren in Parijs? Pas. Paarden. In welk Nederlandse stad is de straatverlichting zaterdag enige tijd uitgevallen? Eindhoven. Utrecht. Op welke omstreden sporter is de nieuwe roman Bad Boy van Aboukado Benali gebaseerd? Uh, Badahari. Goed. Een opa en een kleinzoon hebben een auto van welk merk gisteren in de prak gereden tijdens een proefrit? Ferrari. Goed. In welk Arabisch land is het demonstratierecht ingeperkt door de interim-president? Saudi-Arabi. Egypte. Door de douane uit welk land is een omstreden Katwijks visserschip aan de ketting gelegd? Ierland. Goed. Welke Nederlandse cabaretier heeft al zijn werk even stilgelegd vanwege een auto-immuunziekte? Pas. Hans Sibbel is het. Bankiers van welke bank hebben onlangs gefeest in Buckingham Palace? JP Morgan. Goed. Voor de hoeveelste keer op rij won Vettel gisteren een Grand Prix? Negende keer. Goed. In welke Aziatische hoofdstad hebben 100.000 mensen gedemonstreerd tegen de regering? Bangkok. Goed. Welke FC Utrecht speler eerde zijn moeder na zijn goal tegen ADO Den Haag? Uh... Zeg anders pas. pas. Yassine Ayoub. Ja, Ayoub. Welke politieke partij pleit voor de beperking van online sterrenclame... Pas. D66. Welke Nederlandse minister pleit voor leefbaar loon voor lage lonenlanden? Timmermans. Ploemen is dat. Tegen de komst van welke ja. tunnel voerden natuurmonumenten de afgelopen dagen een Twitteractie? De tunnel bij de A4. Hoe heet die? Pas. Nee. De Blankenburg-tunnel Blankenburg is dat. Ja. Rekenen we dat goed, jury? De tunnel bij de A4? Nee, zegt de jury. Streng, toch rechtvaardig. Ja, zo van nee, ze, ze hadden er zelf ook moeite mee. Maar nee. uh, uh, derhalve fout gerekend. Uh, de Blankenburg-tunnel, dat wilden we graag horen. Ja, okay. Je had er zes maal zeven nu, dus ze dan komen op uh, 42. Daar moeten we maar mee doen. Maar ja. gezien, uh... ja, of het genoeg is, weet ik niet, eerlijk gezegd. Nee, het is niet altijd hoog. We hebben nog een hele week te gaan. Uh, dus ik geef voorlopig maar mee gewoon de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en uh, de lunchbox. Dank je. We kijken of dit stand houdt. Maar ja, wat kan dit jou schelen? Prachtige boksen. Zo is het. <laughs> Goede dankjewel. Dankjewel. reis terug. Oké, okay, uh, Wij melden ons zometeen weer met een uh, ondernemer die, uh, die uh, succesvol in het buitenland is. Dat doen we iedere maandag. En vandaag is dat Henk Hanskamp. En wie hij is en wat hij precies doet.